Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Code geel vanwege harde wind in aanloop naar kerst. Gorokowski komt op voor andere politieke gevangenen en Ajax winterkampioen. Het KNMI heeft voor de dagen voor kerst code geel afgegeven voor de kustprovincies. Er is daar een kans op buien met zware windstoten. Weerplaza verwacht maandagavond en dinsdag overdag... een storm uit het zuiden met windkracht 9. Daarmee kunnen windstoten tot 90 km per uur voorkomen. In de Franse en Italiaanse Alpen wordt zeer slecht weer verwacht... tijdens de kerstdagen, wat in de dalen kan leiden tot wateroverlast. In de bergen wordt meer dan een meter sneeuw verwacht. Volgens Weerplaza kunnen skidorpen... daardoor afgesloten raken van de buitenwereld. De internationale gemeenschap mag de andere politieke gevangenen in Rusland niet vergeten, zei de Russische voormalige oliemagnaat Godorkovsky tijdens een persconferentie in Berlijn. Hij kreeg vrijdag gratie van president Poetin en heeft van Duitsland een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen. Godorkovsky sprak met journalisten bij Checkpoint Charlie, de bekendste grensovergang tussen het voormalige West- en Oost-Berlijn. De zakenman zei dat hij in de toekomst een publieke rol wil spelen... maar dat hij zeker geen politieke machtsstrijd... met de Russische autoriteiten aan wil gaan. Op een vraag over de Olympische Winterspelen antwoordde hij... dat zo'n sportief evenement niet bedorven mag worden... door politieke activisme. Enkele regeringsleiders hebben al laten weten... niet naar de Winterspelen te gaan... uit protest tegen de anti-homo-wetgeving in Rusland. Het resterende zware illegale vuurwerk... dat vrijdag in Heemvliet bij Rotterdam werd gevonden... is tot ontploffing gebracht... Dat gebeurde kort voor half vijf, meldt de gemeente. De buurt is weer veilig verklaard. In Heenvliet werden vijf huizen ontruimd nadat in een ervan grondstoffen waren gevonden voor het maken van een vuurwerkbom. Ook lag er zelfgemaakt vuurwerk in het huis. Gisteravond werd de eerste helft van de zes vaten gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de explosieve opruimingsdienst. Dat ging niet helemaal goed. In Zwarte Waal bij Heenvliet sneuvelde ruiten.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 Opnieuw zijn tienduizenden thaise betogers de straat opgegaan om politieke hervormingen te eisen. Ze blokkeerden doorgaande wegen in de hoofdstad Bangkok. Dat leidde tot een verkeerschaos. Duizenden demonstranten trokken naar het huis van premier Shinawatra voor een fluitconcert. Anderen legden rouwkransen neer. De politie hield de betogers op afstand van de premierswoning. De thaise oppositie organiseert al wekenlang massabetogingen om Shinawatra tot aftreden te dwingen. Tegenstanders zeggen dat ze wordt gemanipuleerd door haar broer... de verdreven oud-premier taxin. Ajax heeft de koppositie in de eredivisie overgenomen van Vitesse... en is daarmee winterkampioen. De Amsterdammers wonnen vanmiddag op de valreep in Kerkrade... met 2-1 van Roda. De twee doelpunten werden gemaakt door de 17-jarige debutant Jair Al Riedewald. De tweede goal viel in de extra tijd. Ajax heeft, net als Vitesse, 37 punten uit de 18 wedstrijden... maar een beter doelsaldo. De wedstrijd tussen Groningen en NEC eindigde vanmiddag in 5-2. Ahead Eagles FC Utrecht werd 2-1. En PSV ADO Den Haag is nog aan de gang. Het weer wisselend bewolkt. En er trekken stevige buien over het land, vooral aan zee met zware windstoten. Vanavond nemen we de buien af. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. En het wordt dan een graad of zeven. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW...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 ANWB-verkeersinformatie. Een file in Zuid-Limburg door een ongeluk op de A76... de weg Geleen naar Heerlen. Tussen Geleen en Schinnen, drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Welkom terug langs de lijn, laatste uur. En ze flikken het ons weer, scoren tijdens het Niels-Andy. Ja, het is geen verrassend doelpunt. Doelpunt is van PSV. Penalty. Alles zit ADO tegen. Eerst moet Gert eraf met een blessure. Eh, wordt vervangen door Albert. Daarna, na ruim een half uur spelen, gaat Depay alleen op de keeper af. Op Coutinho wordt heel licht aangetikt. Maar wordt aangetikt. Penalty en rood voor Coutinho. En die penalty werd uitstekend omgezet door Locadia. 35 minuten gespeeld. 10 van ADO Den Haag. 11 van PSV. En PSV leidt met 1-0. En ik vrees het ergste voor de Hakenhuis. ma Simple Minds, don't you? Forget about me. Uh, PSV, ADO, en uh, die bij PSV... is vertrouwen vaak het sleutelwoord geweest dit seizoen. Dus het wordt 2-3-4-5-0. Ja, het, het zou het wel moeten. Maar ik vind uh, PSV nog steeds niet met vertrouwen spelen. Hoor. Een hele zwakke hielje, Mark waar ze toch dat geld aan uitgegeven hebben. Ik heb die jongen echt nog nooit een fatsoenlijke wedstrijd zien spelen bij PSV. Ligt ook constant op zijn gezicht. En als ik Cocu was, dan zou ik toch aan hem vragen... wat er in vredesnaam met die voetbalschoenen aan de hand is. Want hij uh, ligt, als hij een bal aan meteen op zijn gezicht. Nu zit voor Maher. Goed balletje naar buiten, naar Arias. En Arias probeert een voorzet te geven. Uh, ook zo'n voorbeeld uh, moet je echt een uh, rechtsback van zover halen... die uh, toch niet echt uh, super is om in PSV te spelen. Maar goed, daar denkt men... Uh... Blijkbaar anders over er zijn blijkbaar in Nederland geen goede backs die op die positie kunnen staan. Over back gesproken Willems. Hij mag de hoekschop gaan nemen bij een 1-0 voorsprong na 40 minuten voor PSV. Patrick Kluivert zit op de tribune, de assistent van Van Gaal. Om mogen te kijken naar wat spelers. Nou, als hij ook voor Willems komt, dan kan hij snel zijn boekje dicht doen. Want ook hij is met name verdedigend. Niet echt heel sterk. Arias heeft de bal kort gekregen. Speelt hem op Maher. Maher heeft hem voor links, maar legt hem dan breed op uh, Hendricks, goede beweging. Hendricks bal naar buiten. Goede bal naar Hiljemark. Hiljemark met de voorzet. En daar, jongen, de paai, die mag er wel in. En dat doet het maar of, uh, Omdat Rikik de bal helemaal verkeerd raakt. Komt de bal dan bij Locadia terecht. En die scoort zijn tweede van de middag. Leuk voor die jongen. Heeft pas drie doelpunten gemaakt dit seizoen. En nu in de laatste wedstrijd voor de winterstop gaat hij even zijn tweede maken van de wedstrijd. De eerste uit de penalty en de tweede dus na een mislukte kopbal van Rikiek. Die de bal... Nee, het was toch de paai die de bal niet echt lekker raakte. En dan mooi gedaan door Locadia. Kan niet anders zeggen met zijn rechterbeen. voorast als de keeper, de nieuwe keeper, Martijn de Zwart. Die dus het doel is komen invullen bij ADO Den Haag. Omdat er rood was voor Coutinho. En wie ging er toen af? Ninos Gaurier naar de kant. Dus de team van ADO Den Haag. Na 41,5 minuut spelen op een 2-0 achterstand tegen PSV uit Eindhoven. Eerder vanmiddag werd Coët Eagles FC Utrecht 2-1. En met de overwinning heeft Coët Eagles het jaar goed afgesloten. Vindt ook Foekeboy? Absoluut. We wilden in ieder geval vandaag winnend afsluiten. Uh, wat, wat, waarvan we wisten met 23 punten de tiende positie konden pakken. Dat is wat we wilden. En we wilden het ook doen op een, uh, op een voetballende manier zoals we kunnen. Maar ja, dat ging vandaag, moet ik eerlijk zeggen, wel moeizamer dan in andere wedstrijden. Ja, want jullie hadden het heel lastig, met name het eerste kwartier. Dat het kwam eigenlijk als geroepen. Nou, de eerste kans uh, hadden wij. Uh, maar ja, uh, de, tweede kans, uh, of de eerste kans voor Utrecht was direct binnen. Ja, dan loop je wel even uh, achter de feiten aan. Maar ja, iedereen uh, wakker geschud. En uh, daarna hebben we toch de kans gehad om, uh, om erbij te komen. Dat ook, wat ook uiteindelijk gebeurt. Uh, maar ik vond uh, dat we ja, uh, nerveus oogden. En uh, misschien wel uh, natuurlijk heel graag de winst wilden pakken. Maar het kan ook wel eens... Uh, ten koste van het spel gaan aan de bal. En dat was vandaag het geval. En ja, de pressie die Utrecht speelde, ja, daar, daar konden we moeilijk onder vandaan komen. En, en dat was op een gegeven moment, uh, uh, nadat we de kool maakten was dat veel beter. En, en was de oplossing vaak links. En daar uh, hadden we mooie aanvallen. Ja, uiteindelijk gaat het er ook om dat je uiteindelijk uh, de kool maakt Iedereen was heel benieuwd hoe Corehead het zou gaan doen... in de Eredivisie, na al die jaren eerste divisie... Nou ja, 23 punten, dat zegt al genoeg. Maar vind jij dat go Ahead echt ook een verrijking is gebleken voor de Eredivisie? Absoluut vind ik uh, go Ahead een verrijking voor de Eredivisie. Wij hebben alle punten die we bij elkaar gespeeld hebben, uh, hebben we dik en dik verdiend. Uh, we hebben geen punt gestolen, alleen Feyenoord thuis. Dat is één puntje die we gestolen hebben. Uh, daartegen staan we een aantal punten in de min. Hè. Maar goed, aan het einde van de rit dan kom je toch wel in balans. Maar ons spel en de manier waarop wij, uh, wij spelen... dat is gewoon uh, overtuigend. We creëren kansen, we maken goals. Ja, oké, okay, uh, wij staan ook wel eens naïef... en dat we, uh, dat we goals tegenkrijgen. En daar hebben we de afgelopen maand, maanden uh, meer en meer aan gewerkt. En je ziet ook dat we niet snel meer van slag zijn als we een keer achterkomen. Dat was in het verleden wel eens anders. Nou ja, oké, okay. als dat dan ook nog stabieler wordt... Ja, dan kunnen we gaan kijken naar de 30 puntenkaap waar je overheen moet... om uiteindelijk, uh, uiteindelijk te gaan bepalen waar gaan we echt staan. Want daarvoor moet je toch wel even 16 potten spelen, hoor. Maar voorlopig staat Goet Eagles op de tiende plaats in de eredivisie. PSV in een zetel op weg naar de T, Andy. Als ze winnen staan ze zevende. En dan uh, ziet het er in ieder geval een stuk beter uit... dan die negende plaats waarop ze vandaag begonnen. 2-0 de voorsprong tegen 10 Hagenaars. En uh, ik hoop een beetje dat PSV toch blijft voetballen. Uh, niet uh, voor Ado Den Haag natuurlijk, maar zodat het publiek 35.000 in de stromende regen hier. Uh, gelukkig zit er een, een redelijke overkapping uh, uh, boven de zitgedeeltes. Maar toch het regent uh, pijpenstelen in Eindhoven. En misschien dat PSV met wat uh, uh, aardig voetbal die 7-0 zou kunnen halen van vorig jaar. Ik denk het niet, want we zitten vlak voor rust. staat 2-0. Twee keer Locadia. Balbezit voor Rikiek. Het gaat nu al heel Langzaam, bal breed naar Hendricks. Hendricks kijkt, wie loopt er vrij? Ja, niemand, want de bal wordt weer breed gegeven op Bruma. Bruma nu over de middellijn. Heel laag tempo, bal de diepte in. En daar wordt gesprint door de paai met Beugelsdijk. Maar de bal is te hard, gaat over de achterlijn. En dus mag er een doeltrap worden genomen. Door keeper De Zwart. Ja, jammer dat uh, voor ADO Den Haag uh, Geert uitviel. Met uh, iets dat uh, lijkt op een blessure aan het sleutelbeen. En uh, zijn vervanger Roland Aalberg dus nu in de ploeg. En de rode kaart was natuurlijk uh, ja, het uh, keerpunt in deze wedstrijd. Want ADO deed het helemaal nog niet zo slecht. Tot die uh, penalty en de rode kaart voor Coutinho. Nu Willems met de bal breed. Zoals PSV veel breed geeft uh, vandaag naar Arias. Arias dan een balletje naar voren. Leuk hakje... Uh, van de paai. Maar komt niet terecht bij Maher. En via Maher gaat de bal over de zijlijn. We hebben er één minuut extra bij gekregen. Die zijn al uh, ingegaan. En dan gaan we kijken hoe de ruststand gaat worden. Want uh, 2-0 is het uh, sowieso. Twee keer Locadia. En dan zegt ze van zich een beetje wat. Het duurt me allemaal veel te lang. We gaan nu rusten. 35.000 mensen geven een ja, applausje aan PSV. PSV staat met 2-0 voor. Altijd langs de lijn.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 Any plans, I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes, but well, life's a game made for everyone, and love is the prize, so wake me up. Aloe Black. Met zijn eigen versie van Wake Me Up. Vind je hem mooi, hè? Ja, hij kan echt fantastisch zingen. Ja. ja heel nee, mooi. ik zie het kippenvel op je armen staan. <laughs> NEC verloor vanmiddag kansloos van FC Groningen in de Euroborg. Philip Koken praat na met de verliezende coach Anton Jansen. Anton, verpest dit het goede gevoel... wat je toch de laatste weken hebt gekregen van jouw ploeg? Op dit moment wel. Maar uh, als we weer wat verder zijn... dan kijken uh, dan we je, dan kijk je weer, weer doorheen, denk ik. Maar... Uh, en je zegt heel terecht het goede gevoel wat we gekregen hadden. Uh, de laatste vier wedstrijden winnen we de drie. En uh, dan hoop je dat een goed vervolg te geven uh, vandaag. Maar uh, nou, ik denk dat Groningen meer uitstraalde uh, om de wedstrijd te willen winnen. En zeker in de eerste helft. En dat zie je dan misschien wel terug in het benutten van de kansen met volle overtuiging. Uh, dan wij. Hoe komt het dat jullie na de 1-0 ineens door jullie hoeven zakten? Dat het ineens het vertrouwen weg is? Uh, ja, dat weet ik niet. Uh, Normaal gesproken uh, blijven we gewoon doorgaan en uh, doorvoetballen. En uh, ja, nu was het een misverstand. En uh, daarna nog een ongelukkige goal. Dus uh, die vielen vrij kort naar elkaar. Ja, uh, yeah, uh, het heeft er misschien ook mee te maken uh, met, uh, met Michael Higdon... die uh, dan afwezig is dat je even iets anders moet spelen. Maar aan de andere kant vind ik dat ook helemaal geen excuus. Ik vind uh, de ploeg die er staat is een prima ploeg. En... Uh, maar je moet wel tot op het randje gaan. En zeker als de tegenstander dat ook doet. Dan is dat nodig dat je dat uh, met gelijke munt terugbetaalt. En dan, uh, dan geeft het voetbal misschien wel de doorslag. Jullie gaan nu als uh, nummer laatst de kerst in. Zijn jullie naar jouw gevoel ook degradatiekandidaat nummer 1? Um, nee. Naar mijn gevoel niet. Maar de realiteit is te wonder onderaan staan. Dus dat alle hens aan dek moet. En uh, dat weten we al een tijdje. En daar zijn we hard mee bezig. Uh, zoals bekend hebben we een, uh, een vertraging opgelopen. Met spelers die erbij komen en uh, uh, wat die ingepast moeten worden. Uh, nou goed, we hebben een, een prima reeks uh, neergezet. met de bekerwedstrijd erbij. Vier gespeeld en drie gewonnen. Nu vijf gespeeld en drie gewonnen. Dat is op zich. Is dat een, uh, er zijn volgens mij ploegen die dat minder hebben gedaan. Uh, aan de andere kant, ja, we staan onderaan. Dus we weten dat we er kaart voor moeten werken om, daar, uh, om onder onderin weg te komen. Tja. FC Utrecht, dat verloor met 2-1 van go Ahead Eagles. Maar toch vindt trainer Jan Wouters dat zijn ploeg vanmiddag goed voor de dag kwam. vind ik wel. Ik vind dat we heel goed aan de wedstrijd zijn begonnen. Veel druk naar voren. Uh, met geduld gespeeld. Uh, zonder echt al te veel kansen uh, um, voor elkaar te krijgen. Uh, en dat lag hem dan vaak in, in een laatste balletje of een laatste voorzet of een laatste steekbal. Uh, maar ik vind dat wij prima voor de dag zijn gekomen. Alleen na de penalty uh, ja, die klap kwam wel hard aan. En daarna hebben we eigenlijk geen vuist meer kunnen maken om op zoek te gaan naar de, naar de gelijkmaker. Ja, gelijkspel was inderdaad de juiste verhouding geweest. Uh, je bent omgeschakeld uh, uh, qua systeem. Hè? Normaal altijd 4-4-2, nu 4-3-3 de laatste week. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, dat zijn een aantal factoren. Ten eerste vind ik, als je 4-4-2 speelt zoals wij het spelen, moet je heel dominant zijn aan de bal. Want als een tegenstander te veel de bal heeft, dan is het toch wel een vrij, vrij makkelijk systeem om, om, om daar gaten in te vinden. Maar als je zelf dominant bent, dan, dan heeft een tegenstander dat probleem. Maar dat kregen we de, de laatste weken niet meer voor elkaar. En daarbij, uh, we missen vier uh, aanvallers. En als je met twee spitsen wil spelen, dan uh, heb je ook aanvallers nodig. En die zijn gewoon niet voorhanden. Dus uh, die factoren bij elkaar hebben de keuze wat makkelijker gemaakt. Zijn er indicaties dat je spelers kwijtraakt? Want Utrecht is opnieuw financieel in de problemen terechtgekomen. Er zijn al uh, mensen vanuit de boezem van de club eigenlijk uh, ontslagen, zoals de materiaalman. Ik kan me voorstellen dat je daar ook heel erg ongelukkig over bent. Uh, dat je misschien spelers weer gaat verliezen? Nou, we zijn niet opnieuw in een probleem terechtgekomen. Maar dat was al zo. Um, ja, en uh, de ontslagen die zijn in inherent aan dan. En, en het is vreselijk uh, voor de mensen uh, die dat aangaat. Dat zijn mensen waar je mee gewerkt hebt. En dat is altijd heel vervelend uh, um, als dat gebeurt. En, en ook de spelers uh, uh, die vonden dat vreselijk. Uh, wij ook. Uh, maar ja, het, het, het, het moest. Want zo uh, staat de club ervoor. En zo kunnen we doorwerken om de club gezond te maken. Maar dan weet je ook dat je spelers kwijt gaat raken en dat je door moet beduren op de jeugd. Maar daar waren we al mee begonnen en dat zullen we als het nodig is ook zeker blijven doen. What a fool believes the Doobie Brothers. Weet jij wat een push-off is? Nee, zeg het is. Echt het is geen idee? Nee, het is geen voetbal, hè? Uh, sorry? Het is geen voetbal. Nee, het is inderdaad Ik geen voetbal. Ik ben toch chef voetbal? Ja, dat klopt. Maar misschien had je hier toch ook verstand van. Judith Viss heeft in het Zuid-Duitse Oberhof... de zogenaamde push-off gewonnen... voor een plaats als remster in de Bob van Esmee Kamphuis. Tijdens de winterspelen in Sochi... Viss zette betere starttijden neer... dan Sanne Dekker en Melissa Boekelman. Boekeman die de push-off deed met twee gekneusde ribben. Is wel eerste reserve voor Sochi en Dekker is nu officieel afgevallen als remster en gaat niet naar de winter spelen. Lange afstandsloopster Sivan Hassan heeft in Brussel de vierde wedstrijd in de Lotto Cross Cup op haar naam geschreven. Hassan was twee weken geleden ook al succesvol bij de Europese kampioenschappen in veldlopen in Belgrado, waar ze met overmacht de titel veroverde in de klasse tot 23 jaar. En vlak na haar naturalisatie tot Nederlandse werd ze eind november ook al Nederlands kampioenen in Tilburg. Dit is radio 1. Half 6, Jeroen Tjepkema. Het resterende deel van het zware illegale vuurwerk. dat vrijdag in Heenvliet bij Rotterdam werd gevonden. is tot de ontploffing gebracht. Het gebeurde rond kort voor half 5, meldt de gemeente. De buurt is nu weer veilig verklaard. In Heenvliet werden vijf huizen ontruimd. nadat in een of andere grondstoffen waren gevonden. voor het maken van een vuurwerkbom. En ook lag er zelfgemaakt vuurwerk.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 De Thaise oppositie organiseert al wekenlang massabetogingen om China wat gaat tot aftreden te dwingen. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Pak af, of? Met een regengebied wat nog steeds over het zuidoosten van het land trekt. Trekt langzaam weg en dan wordt het vanavond en vooral vannacht op de meeste plaatsen droog. De wind gaat afnemen. Het koelt af naar 2 tot 5 graden en het klaart af en toe op. Dat betekent dat we morgen de dag starten met af en toe wat zon. Het ziet er best heel aardig uit. Het wordt een graad of 8. En het duurt tot tegen de avond voordat we in het noordwesten van het land de eerste regen gaan krijgen. Die regen breidt zich heel langzaam oostwaarts uit. Maar duurt tot ver in de nacht voordat het ook in het oosten nat wordt. En verder gaat in die periode ook de wind behoorlijk aangekomen aantrekken. Wat heet? Langs de kust gaat het stormen met windkracht 9 en zware windstoten. En ook dinsdagochtend is het nog heel onstuimig. Pas dinsdagmiddag gaat de wind langzaam wat afnemen. Het blijft bewolkt en regenachtig. Het is zeer zacht, 11 graden. En dat gaat dan met kerstdagen veranderen, want woensdag trekken de laatste buien weg waarna we de zon af en toe gaan zien. Donderdag is het droog met geregeld zon en dan is de middagtemperatuur uitgekomen op een normale waarde van 6 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is nog altijd rust in Eindhoven bij de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar. PSV-ADO staat 2-0 door een benutte strafschop en nog een andere goal van Jurgen Locadia. Wij gaan kijken over de grens. Langs de lijn. Wat is 1 Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. Te beginnen met Duitsland koploper Bayern München komt dit weekend niet in actie in de Bundesliga. Omdat het meedoet, of beter gezegd, meedeed aan het WK voor clubteams. In Marrakesh werd in de finale Raja Casablanca met 2-0 verslagen. Waardoor het succesjaar compleet is voor de Duitse kampioen. Behalve de bekerstreek, de ploeg van de ontbrekende Arjen Robben. Ook een aardige bonus op van 3,5 miljoen euro. Het feestje had eerder op de dag al glans gekregen. Doordat de concurrentie in de competitie steken liet vallen. Zowel de nummer 2 als de nummer 3 liepen tegen. ...tegen een nederlaag op. Bayer Leverkusen verloor bij Werder Bremen. Borussia Dortmund ging op eigen veld onderuit. Het BSC, getraind door Nederlander... ...Jos Luhukai, was met 2-1 te sterk. De andere Nederlandse trainers kwamen niet tot een overwinning. Bert van Marwijk verloor met HSV van Mainz. En Gertjan jan Verbeeks-Nunberg kwam tegen Schalke 04... ...niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De topper in de Premier League staat morgenavond op het programma. De derby tussen Chelsea en Arsenal, de nummer 3 en 4 in de Engelse competitie. Een andere club uit Londen kwam vanmiddag al in actie. Tottenham Hotspur won met 3-2 bij Southampton. Jos Hoijveld maakte een eigen doelpunt, de tweede treffer van de Spurs. Tot Tottenham Hotspur ontsloeg vorige week trainer André Villas-Boas... en heeft nu zijn zinnen gezet op een Nederlandse coach. Eerder deze week werd Frank de Boer tevergeefs benaderd... maar nu is Louis van Gaal in beeld. De bondscoach van Oranje zou dan na het WK in dienst treden... of eerder in combinatie met zijn functie bij de KNVB. Nou, dat laatste kunt u vergeten, want dat doet Louis van Gaal niet. <laughs> dat is een principiële man. Ja. Gisteren veroverde Liverpool de koppositie... dankzij een 3-1-overwinning op Cardiff City... Luis Suarez was opnieuw de grote man met twee treffers. Hij heeft er nu al 19 gemaakt, terwijl hij maar 12 wedstrijden speelde. Inmiddels heeft de club haar dankbaarheid richting Suarez omgezet... in een verbeterd contract waarmee hij de best betaalde speler ooit bij de Reds is. Manchester City bleef in het spoor met een 4-2 overwinning bij Fulham. Everton, dat ook meedraait in de Engelse top, staat nu op het veld. Bij Swansea City op bezoek staat het nu 0-0. Opnieuw is er geen basisplaats ingeruimd voor John Heitinga. De verdediger komt al langere tijd niet meer voor in de plannen van trainer Roberto Martinez. En heeft te horen gekregen dat hij in de winterstop mag uitkijken naar een andere club. En welke club zou hem nou gaan oprapen? Ja, dat is moeilijk. Ik, ik zie hem niet teruggaan naar Nederland... omdat er ook niet bij zoveel interesse voor is. Ja, hij ook is ook een graag... dure jongen. Ja, ik dacht dat een club als Anderlecht of zo. Ja, Hij wil graag terug naar Ajax ooit, maar dat wil Ajax nu niet, denk ik. En hij vindt dat zelf waarschijnlijk ook te vroeg. Nou ja, kijk, als zo'n jongen bereid is om heel veel salaris in te leveren... dan zou dat een optie zijn, maar die jongens verdienen heel erg veel geld. Hij wil naar het WK, hè? Dat telt vooral. Ja, dat, dat, dat zou nog kunnen zijn. Maar ja, als je vier keer zoveel verdient... dan moet je dus echt flink inleveren wil je dat. Maar goed, het zou kunnen. Komende ja. maand zal het uitwijzen waarschijnlijk. Ja. In Italië was het een goede dag voor de koplopers. Lijst aan voor de Juventus won met 4-1 bij Atalanta. En de achtervolger AS Roma won zonder Kevin Strootman... met 4-0 van Catania. Napoli liep gisteravond schade op bij Cagliari... door een 1-1 gelijkspel. Vanavond staat er nog een derby op het programma. En wat voor een internationale tegen AC Milan. Beide teams staan op gepaste afstand van koploper Juventus. Dat een voorsprong heeft van vijf punten op Roma... en tien al op Napoli. Atletico Madrid won gisteren in een harde wedstrijd van Levante... en mag zich daardoor even lijstaanvoerder noemen van de Primera Division. Dat kan straks weer voorbij zijn als Barcelona wint bij Getafe. Maar de wedstrijd is om vijf uur begonnen... en de stand is daar nu al 2-1 in het voordeel van Getafe. Later vanavond komt Real Madrid in actie tegen Valencia. En geen succes voor de Nederlandse trainers in België. Lierse SK verloor bij Waasland-Beveren. Dat was de vierde nederlaag op een rij voor de ploeg van Stanley Menzo. Mario Been zag zijn Racing Genk afhaken bij de top... door een nederlaag bij Cercle Brugge. In de top van de ranglijst verspeelde Zulte Waregem punten... met een gelijk spel tegen Oostende. Club Brugge deed goede zaken met een overwinning bij AA Gent. Later vanavond zal blijken hoeveel Club Brugge... met die overwinning is opgeschoten. Om zes uur begint de topper tussen Standard en Anderlecht. De koploper is dat tegen. De We gaan even kijken bij Andy Houtkam, PSV ADO. 3 minuten tweede helft. 2-0 de voorsprong voor PSV in een wedstrijd die al lang gespeeld is. Ja, we hebben weer heel wat discussies gekregen. Moet je rood geven voor zo'n overtreding? Ik zeg ja, want het zijn de regels nog eenmaal. Als je als keeper een aanvaller tegenhoudt of aanraakt... waardoor er uh, geen doelpunt wordt gemaakt. Maar het is natuurlijk meteen het einde van de wedstrijd. Want uh, PSV staat 2-0 voor. 11 tegen 10. Coutinho dus uh, rood. En ook nog drie gele kaarten. Waarvan één uh, na, vlak na het uh, rustsignaal gegeven aan Meijers... En dus moet Ado Den Haag uitkijken dat ze niet met nog minder mensen het oude jaar ingaan wat dat betreft. Dat er wat mensen wat eerder onder de douche staan. 48,5 minuten gespeeld. PSV 2-0 voor. Ado Den Haag notabene in balbezit. En ik hoop dat PSV toch even wil laten zien aan die 35.000 mensen die hier gekomen zijn. Dat ze graag nog een klein showtje willen weggeven. 2-0. De hoop is bij heel veel mensen hier, behalve dan de Den Haag mensen, dat PSV nog even... Even wat gaat aanzetten. Nu zou dat kunnen als de bal de diepte in wordt gespeeld. Maar Locadia kan er niet bij komen. En wordt er simpel verdedigd door ADO Den Haag. 2-0 na vier minuten spelen in de tweede helft. is love Spree uit 2004. De waterpolo's van UZSC hebben in Alfa aan de Rijn... beslag gelegd op de KNZB-beker. In de finale werd BZC uit Borculo verslagen met 10-9. De winnende treffer kwam uit een strafworp. Bob van der Tak in gesprek met de man die die strafworp nam. Je hebt al heel wat strafworpen genomen in je carrière... willem Wouter Gerritsen, maar dit was wel een hele bijzondere. Ja, dit is uh, naar de klok kijkend en de stand kijkend... Uh. Ja, is deze extra belangrijk, zou je zeggen. Ik denk alleen, uh, ja, aan het eind moet je, ook gewoon, uh, moet je gewoon doen wat je in de wedstrijd ook doet. En, uh, dat, dat moet je zien te, zien te veroorzaken, dat je die, die mindset ook krijgt van joh, dit is niks anders dan, uh, dan gewoon. En uh, dan is het wel heel fijn dat hij erin gaat. Ja, inderdaad, want daardoor win je de beker. Maar is dat zo makkelijk inderdaad op zo'n moment? Of voel je dan toch nog extra spanning, zelfs met al jouw ervaring? Nou ja, kijk hoeveel ervaring je ook hebt, dat is een extra, extra momentje. En uh, dan kan je wel heel hard zeggen, dat doet niks, natuurlijk doet dat wat. Ik uh, ben blij dat, het, uh, dat als je die verantwoordelijkheid neemt, dat het goed gaat. En uh, dat is extra lekker. Ja, hij zat er strak, in, hè? Ja, hij zat er goed in. Dan kreeg nog een schopje hier en daar. Uh, maar ja, dat weet je, dat hoort erbij. Je kan, uh, je kan tegen de scheidsrechter blijven zeggen, van joh, ze liggen er dichtbij. Uiteindelijk komen ze toch, dus dan moet je, moet je rekening mee houden. En uh, blij dat hij erin gaat. Ja, een ongelooflijke eenhaalreis was het, want het leek hopeloos voor jullie. Ja, we begonnen gewoon, we begonnen gewoon niet goed. En uh, dat was gisteren ook. Gisteren uh, ja, kan je dat makkelijk uh, terugzetten. Vandaag hebben we echt, uh, elkaar uh, tijdens de rust tussen de tweede en derde periode moeten aankijken. En uh, ja, hebben we ons moeten realiseren van jongens, dit, dit, dit kan niet. Je moet jezelf willen belonen. Uh, het is niet zo dat we de kwaliteit niet hebben. Dus uh, wat gaan we doen? Gaan we hier nog voor? Laten we ons met 12-2 bad uitspelen? Dat kan ook. Uh, en als ze zeggen dat willen we niet, dan moet je daar ook voor staan. En, uh, op dat moment was het heel mooi om te zien in de douche. Uh, dan veranderen de, de blikken, veranderen de instelling. En, uh, ik zeg niet dat we heel mooi polo hebben gespeeld, maar daar laat je wel uh, wilskracht zien. En uh, Misschien zijn dat wel de leukere wedstrijden om te winnen. Het is de eerste prijs ooit voor de mannen van UZSC. Een historische dag dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Leefde dat ook erg, dat idee in de spelersgroep? Ja, we hebben ook een groep... Uh, het is sowieso de eerste prijs van een hele hoop van de jongens. En, uh, en voor mij is het de eerste prijs in Nederland. Uh, voor Robin is het, uh, is het weer een, een beker na een Olympische. Ja, die heeft wel, wel eens vaker wat gewonnen. Ja, maar toch, uh, prijzen winnen, dat, dat, dat wendt niet. Dus uh, er is voor alles... Alles zit ergens een eerste keer in. En uh, Robin had ook nog nooit iets met deze ploeg gewonnen. En dat merk je. Dat merk je. Daar, daar, daar heb je honger naar. Uh, dat, dat wil je gewoon binnenslepen. En, en die honger, dat heeft ons, uh, dat heeft ons uiteindelijk deze, deze beker opgeleverd. Was hij terecht eigenlijk? Dus Straf, ik denk dat die straf op volledig terecht was. Uh, Zou ik ook gezegd hebben. Nee, ja, er zal een hoop uh, gepraat worden over scheidsrechten. Dat kunnen we heen en weer gaan doen. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat nu niet mijn plaats is. Wij hebben, wij hebben een beker gewonnen en dat, uh, dat gaan we lekker vieren. En uh, laten wijze mensen daar maar over praten. Bob van der Tak sprak met de matchwinner van de Waterpolo-bekerwedstrijd... Willem Bouter Gerritsen. Ik meld u dat de tussenstand bij Getafe Barcelona... 2-3 is. 2-0 stonden ze achter, de jongens uit Barcelona, maar dat hebben ze keurig omgebogen. Hoeveel staat het bij PSV Ado, Andy? Ja, ik denk niet dat dat hier vanmiddag gaat gebeuren bij PSV Ado Den Haag. Daar staat het 2-0 voor PSV. Uh, het is een hele matige wedstrijd hoor, ook van PSV. Net Kan Twee grote kansen, echt goede kansen. En een spits als Locadia, die de bal volkomen verkeerd op zijn schoen krijgt. Die bal echt twee meter, drie meter voor het doel. Komt niet eens tussen de palen. Gaat niet eens over de achterlijn, gaat over de zijlijn. En uh, hij kreeg hem toch aardig. In vrije positie om hem in te schieten. Hetzelfde geldt voor De Pai. Die een uh, goede schopkans kreeg in het strafschopgebied. En de bal volkomen verkeerd raakt. Het staat dus 2-0 voor PSV. Een vrije trap voor Hendricks. En het zegt ook genoeg over ADO Den Haag. Het staat niet voor niets op die 16e plaats. Eén puntje boven Kambuur en twee boven NEC. En heeft pas uh, 21 doelpunten gescoord in deze competitie. En alleen Kambuur heeft er minder uh, gemaakt. Die hebben er dus 16 gescoord tot nu toe. Balbezit voor PSV. Tempoliet heel laag. Verdedigend ADO Den Haag. Aanvallend uh, PSV. Nou, nu dan misschien met uh, De Pai. De Pai gaat aan de linkerkant er langs. En geeft de bal voor. Maar oh, oh, oh. Wat een dramatische uh, achterzet. Want de bal gaat uh, over het doel. Tjonge, wat is dit uh, matig? Het grote PSV is ook tegen tien man niet best. 56,5 minuut gespeeld. 2-0 wel voor PSV. Goeie bal mooie goal. Er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van. Dit weekend. Roda J.C. Ajax werd vanmiddag 1-2. Bij rust was het 1-0 voor Roda door een doelpunt van Dijkhuizen. Pas in de 88ste minuut werd het 1-1 door Jairo Riedewald. En hij maakte ook de 1-2 in de 92 e minuut. Ajax ontsnapt in de slotfase dus. Dankzij die twee goals van de 17-jarige Riedewald. Hij is daarmee de jongste debutant in de eredivisie die een doelpunt maakt. Hij is zeven dagen jonger dan de vorige recordhouder Jeroen Lumu van Willem II. Die in september 2012 scoorde in de wedstrijd tegen Twente. Riedewald is eigenlijk verdediger, maar stond dus twee keer op de goede plek. Ik blijf nog steeds wel een verdediger. En uh, ja, vandaag moest ik mee naar voren. Toch iets ombuigen van die 0-1 achterstand of 1-0... En uh, ja, het is gelukt. Ik ben nog rustig, ik zie nog rustig uit. Maar van binnen, ja, ik ben een beetje van slag natuurlijk. is gewoon uh, ik ben super blij. Ook de jongens om me heen, hoe ze reageren, is natuurlijk fantastisch. En met deze overwinning is Ajax winterkampioen. In de afgelopen seizoenen moest Ajax na de winterstoppen beginnen aan een inhaalrace. Nu staat het dus al bovenaan. Trainer Frank de Boer vindt dan ook dat zijn ploeg stabieler is geworden. Wat we graag willen zien, domineren, ja, kansen creëren. Dat doen we eigenlijk al het hele seizoen, denk ik. En uh, bij misschien uitgeladen... Uitzondering, misschien twee wedstrijden of zo, maar voor de rest. En wij zijn eigenlijk bijna altijd de bovenliggende de partij geweest. En ik denk dat dat heel positief is. En daar moeten we ook altijd van uitgaan. Interimtrainer Rick Plum van Roda was dichtbij een sensatie. Woensdag met de nog gewonnen van Vitesse in de beker. En vandaag dus bijna van Ajax. Maar uiteindelijk staat Plum toch met een rotgevoel. Zeker als je zo kort voor tijd 1-0 voor staat en weet dat je die beker hebt gehad. En dan heb je goed afgesloten en je gaat naar Ajax toe. Een moeilijke wedstrijd wederom en je staat nog zo kort voor tijd 1-0 voor. Je hebt hard gestreden als team. Maar van de andere kant geeft het ook een beetje de kwetsbaarheid aan dat je in die laatste fase nog twee doelpunten tegen. krijgt. Dan is het gewoon, dan moet je nog meer killer zijn en, en die bal dan desnoods maar het stadion uit schieten. Ajax-trainer Frank de Boer lonkte deze week nadrukkelijk naar rechterspits Guus Hupperts van Roda. Hupperts zelf wacht rustig af. Dat heb ik ook gehoord, maar ja, we zullen zien. Uh, misschien, uh, ja, ik zal het wel horen als het zo is, en, uh, anders dan blijf ik gewoon mooi bij horen zitten. FC Groningen NEC werd na een ruststand van 3-0, 5-2. 1-0 werd het door De Leeuw, 2-0 door Kostić, 3-0 was een eigen doelpunt van Van Eijden. 4-0 De Leeuw, een schoonheid. 4-1 werd het door Hemline, 4-2 door Jahan Baksch. En 5-2 weer door De Leeuw. Bij FC Groningen was Michael De Leeuw de grote man met drie goals. Vooral de 4-0 was prachtig. Die bal die, die kwam een beetje achter me, dus ik probeerde hem uh, nog achter het standbeen richting de goal te krijgen. Daar heb je natuurlijk ook een beetje geluk bij nodig, maar de snelheid was goed en uh, ja, hij viel mooi binnen. NEC begon nog wel aardig, maar zakte na de 1-0 achterstand helemaal in elkaar. Trainer Anton Janssen snapt er niks van. Normaal gesproken uh, blijven we gewoon doorgaan en uh, doorvoetballen. En, uh...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 Aardig wat punt hebben we gepakt de laatste wedstrijden. En uh, die rit moeten we doorzetten aan het begin van, de, van het uh, tweede zelf. En Go Eagles tegen FC Utrecht eindigde vanmiddag in 2-1. De ruststand was 1-1. Utrecht kwam op voorsprong via Batjec. Het werd 1-1 door Rijsdijk. En 2-1 uit een strafschop door Van der Linden. De penalty waaruit Ahead Eagles de uiteindelijk winnende de goal maakte, werd veroorzaakt door verdediger Mark van der Marel. Hij was verbaasd over de beslissing van de scheidsrechter. Ja, voor mijn gevoel uh, ja, raak ik hem uh, niet of. of... Of, nou ja, volgens mij raak ik hem gewoon eenmaal niet. En ja, op penalty. Volgens mij zit er ze zelfs ook nog buiten. Nou goed, dat kan je, uh, dat kan je zelf nog, dat kan je nog een beetje betwijfelen. Maar ja, het is, uh, is heel zuur. Ahead Eagles, dit seizoen nieuw in de eredivisie... gaat met de tiende plaats de winterstop in. Trainer Fouke Boy vindt dat dik verdiend. We hebben geen punt gestolen. Alleen Feyenoord thuis. Dat is één puntje die we gestolen hebben.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 En FC Utrecht had in de eerste helft van dit seizoen te maken met veel blessures. Toch kijkt trainer Jan Wouters tevreden terug. Ook zonder de geblesseerden vind ik dat we beter kunnen. Maar we zijn door in de beken. We zijn onderin weg kunnen komen en een beetje aansluiting naar het linker rijtje toe. Dus wat dat betreft, met de problemen die we hebben gehad, ben ik daar wel tevreden mee. Gisteren gespeeld Heracles, Vitesse, ruststand 0-2, eindstand 2-2. 0-1 werden door Van Aanhold, 0-2 door Piazon, 1-2 en 2-2 door Linsen. Feyenoord Pexvolle werd 3-0 na ruststand van 2-0. Voor rust maakte Immers beide goals. Na rust scoorde Boetius. AZ Heerenveen, ruststand 1-3, eindstand 1-5. 0-1 werd het door Bazachikoglu. Het is toch een... Uh... Lippenbreker zeg, Basacicoglu, zeg jij mis? Ja, dit is een twee keer goed al. Echt? Vond ja. je het goed? Ja. 0-2 Ziyech, 1-2 Aaron Johansson, 1-3 Slagveer, 1-4 Finn Bogason... zijn zeventiende en 1-5 Ziyech. Bij Nakkambuur was maar één doelpunt te bewonderen in een slechte wedstrijd. Het was wel een mooie goal. Haduwier maakte de winnende voor Nak. En vrijdag gespeeld RKC FC Twente door doelpunten van Snow en castanjos werd het 1-1... Ajax is de winterkampioen in de eredivisie. Het heeft 37 punten uit 18 wedstrijden en een doelsaldo van plus 24. Vitesse heeft ook 37 uit 18 met een doelsaldo van plus 18. Verschil dus van zes goals. Waardoor Ajax voor het eerst sinds 2003 de winterkampioen is. Het werd zes keer ook landskampioen nadat het winterkampioen was in het verleden. De laatste keer dat het niet gebeurde dat Ajax ook kampioen werd na een winterkampioenschap was... Voor de statistiek in 1987. Op de derde plaats in de Eredivisie staat nu FC Twente. Drie punten achter Ajax en Vitesse. Feyenoord staat weer een punt onder Twente. Herenveen weer vier punten onder Feyenoord. Daar zit toch duidelijk een gat. En dan vlak onder Herenveen Groningen, AZ en Utrecht. En PSV kan zich daar nog bij aansluiten. Als het die wedstrijd waarin het nu met 2-0 voor staat daadwerkelijk wint, dan staat het op 13 punten achterstand van Nee, op 11 punten achterstand van Vitesse en PSV. Op de tiende plaats dus heel keurig Go Ahead Eagles. En onderin staat ADO nu nog op de zestiende plaats. En dat zal het waarschijnlijk ook blijven met 17 punten. Cambuur heeft één punt minder, staat voorlaatste. En weer één punt daaronder NEC. Voorlopig dus laatste met 15 punten. Vandaag nog twee wedstrijden in de eerste divisie. Volendam won met 2-1 van Fortuna Sittard. En FC Den Bosch Emmen 4-3. I get a witness, dat was Marvin Gay. We gaan nog een keertje kijken bij Andy Houtkamp. Het is uh, een beetje vroeg om af te fluiten na 66 minuten. Maar het zou geen kwaad kunnen, want beide ploegen hebben er absoluut geen zin meer in. PSV werkelijk in een wandeltempo. Het staat 2-0 voor de Eindhovenaren tegen 10 Hagenaars. En uh, nu heeft Maher de bal, speelt hem maar weer eens breed. We hebben de binnenkomst van Luciano Narsing gezien. Hij is nu in balbezit aan de rechterkant. Hij is heel je Goh, wat een verrassing komen vervangen. Uh, en het heeft nog weinig opgeleverd. Ook nu niet, want de bal gaat over de achterlijn. Nee, het is uh, heel, heel magertjes. Zoals het hele seizoen tot nu toe... Heel mager is voor PSV. Komen dan wel weer drie puntjes uh, dichterbij de kop. Omdat ze gaan winnen van ADO Den Haag. Want daar is niemand uh, uh, van over. Alhoewel, ik heb nog wel een paar mogelijkheden gezien voor ADO Den Haag. Maar toch, het publiek uh, fluit is stil. En als er uh, ook maar iets uh, niet helemaal lekker gaat... dan beginnen ze te fluiten. Want in aanvallend opzicht laat PSV veel te weinig zien. Nu wordt de bal weer hard getrapt door de Den Haag verdedigers Zomaar in de handen van Zoet. Die een meter of honderd verderop staat. En dus kan uh, ...de zoetebal meegeven aan Bruma en is het uitspelen geblazen. Het is 2-0 na 67,5 minuut spelen en het publiek fluit hier. Vaste afsluiting van dit programma dus ook vandaag. De Theo Komen wordt in handen van Ragnar Niemeijer... ...ex-equo met Frank Wielaert, die hadden hem allebei een halve week in huis. Wie vandaag, Hugo? Nou ja, we kiezen natuurlijk vaak voor taalvaardigheid... ...maar als je aan Theo Komen denkt, denk je ook wel eens aan volume... Nou, zijn tegenpool manifesteerde zich van vandaag uh, bij het tennis, Mark Brasser. En hij deed mij denken aan een man die zijn sporen verdiende bij Sky, Avro en Veronica ken hem nog. Goedemiddag, uh, Henry. Ja, ik moet een beetje fluisterend praten. Het is, op, het, is, het, is, het is inderdaad, het is net wedvoorthuizen uh, voorthuizen op Bennegraaf. Ja. Inderdaad, we zitten met onze commentaarpositie ook voor de tv uh, vlak bij de baan. En om inderdaad de spelers niet te storen, moet het, uh, moet het op deze toon heel veel... De laatste andere, keer dus het in 2013. 2013. Mark Jan in van Huis. Veen. Ja, Jan van Veen. Het vervolg zometeen van de wedstrijd in het journaal vredesoverleg in Colombia Viva la paz. nadert een cruciale fase. Como debe ser. Gaan militairen en guerrilleros voor hun misdaden vrijuit? No habrá of accepteren zij een straf? No habrá Het eeuwige dilemma tussen vrede en gerechtigheid. in Colombia. Zometeen om 7 uur op Radio 1 in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten.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 Promovendum is de nummer 1 in zorgverzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl There's no shirt, like no shirt onder je overhemd. Nu 3 plus 1 gratis op no shirt.nl U heeft nog maar 9 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1.